Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het dodentaal van de aanslag op de kerstmarkt in Maagdenburg is opgelopen naar vijf. Van de ruim 200 gewonden zijn 40 er slecht aan toe. Dat zei de Duitse bondskanselier Scholz. Hij is in Maagdenburg op de plaats waar gisteravond een auto door het publiek raasde. Hij sprak van een vreselijke en waanzinnige daad. Juist een kerstmarkt zou volgens Scholz een vredige en vrolijke plaats moeten zijn. Hij zei ook dat de betrokkenen kunnen rekenen op de solidariteit uit het hele land. De bestuurder van de auto zit vast en wordt ondervraagd. Het zou een Saoedische arts zijn die in 2006 een verblijfsvergunning in Duitsland kreeg. Volgens Duitse media keerde de man zich tegen de islam en is het een aanhanger van de extreemrechtse AFD.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 De skiester Lindsay Von heeft na bijna zes jaar haar zantree gemaakt in het wereldbekercircuit. De 40-jarige Amerikaanse werd op de Super G in het Zwitserse St. Moritz 14e. Von werd in 2010 olympisch kampioen op de afdaling en won 82 wereldbekerwedstrijden. Het weer verspreidt over het land regen, vrij veel wind en het is een graad of 9. Ook morgen buien, soms met onweerhagel of zware windstoten, wordt dan ongeveer 6 graden.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 Ik kiekten hem haast alle weken, weet je nog wel ooitje, het was of dat album soms kon spreken, weet je nog wel ooitje, er was er ook één die pak bij, en die leek precies op een jeugdkiek van mij.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 Ik ben een geboren eenzaam mens, maar het was mijn eigen wijze wens. Een echt verbond, heb ik steeds kunnen verhinderen. <laughs> en als zeggen mijn relaties tegen mij. Maar joh, breng toch de jas naar de stomerij, maar dat fort dat begint al knap eens te verminderen. Maar juist zo vagebond bond als ik, die kom pas reuze in je met zijn alweer jas, twee morten en tien matte kinderen.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 Dan zegt zo'n ze noos hem, hé ouwe Ben jij nooit jong geweest? De mooiste muziek brengen de vogels voorbij. Het de rust allemaal hoor. In hoort bij op vier wielen en de politie op een hele rij. Stielen, kielen door het verkeer Niet bepaald als een heer Maar meer als een wilde beer Rij ik onvervaard De straten op en neer De verkeersagent Bij ons op de hoek Rij ik elke keer De vouwen uit zijn broek en mensheid leeft in hoop en vrezen Als ze mij voorbij zien racen dan maak ik een fout wat soms gebeurt Wordt kind en dier in huis gesleurd Dan gaat het seintje door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 Kijk je malefatie aan, mens dan schrik je van je eiten, je gezicht is groen en pimpelpaas. Lach jezelf dan uit en trek een lol en lap de hele rommel aan je laad.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 Voor de spiegel staan En dan is ie voor de bakker Want je kijkt je malefatie aan Mens, dan schrik je van je eiter. Je gezicht is groen en pimpelpaars Lach jezelf dan uit en trek een lol of snuit En lap de hele rommel aan je laar. Ze denken erom, het is geen fantasietje. Je komt allemaal in een deetbietje. Als je nog zo mooi gekleed bent, niemand ziet je. Met z'n allen op een rij. De een ligt in het zij. De ander heeft er briefjes bij. Ik denk maar, nog een paar jaar. En we zijn alle de sigaar. Als je haar bent, je.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 Zien. Ik heb geen trick in zo'n Franse perno. dat witte spul krijg je van me cadeau. En ook die Duitse aquafit, die drink ik van mijn leven niet. In plaats van vodka of Englischien, een piquetanessie, een piquetanessie. Een piquetanessie, Dat gaat er altijd in.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 Een piquetanissie, maak je blijven zien. Ik heb geen drink in zo'n Franse vernoot Dat witte spul krijg je van een cadeau En ook die Duinse aquafit Die drink ik van m'n lijve niet In plaats van vodka of Englischien Een piquetanissie, een piquetanissie Een piquetanissie, dat gaat er altijd in een pikke tannensie gaat er ook niet in Een pikke tannensie mag je blijven zien Ik heb geen trek in zo'n Franse vernoot Dat witte spul krijg je van mijn cadeau En ook die deze is er Die drink ik van mijn leven niet In plaats van wodka of een lysine, een pikketanusie, een pikketanusie... Een pikketanusie, dat gaat er altijd in. Johnny Jordaan op de lokale omroep CFM antwoord met uh, een pikketanusie. Die gaat er altijd in. En daarvoor horen u de Annabelle's met Als je trouwt, trouw dan uit liefde. En daarvoor natuurlijk Wim Sonneveld met een stukje uit de Jantjes...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 Hij ken hem ook niet meer rechtzetten, dus so, eh U hoort hem nu, André van Duin, met Angelieke. Er was in vroeger tijd. In de bergen van Zwitserland. Jodelo, okay, Een stoere boerenmeid. Die had geen man. Joho, ho, ho. Yo. Een open hoorn en ging staan toeteren. Um baba, um baba, um baba, um baba, um baba, um baba, um baba, um baba, um baba, um baba, dat getoeter en dat jammeren in de bergen van Zwitserland, jodelo. Te ramelen. Wat was dat griezelig? Waar oh, oh, oh. Angelique? Die had nog heel geen erg. Heel de loop. oud was een hele val, en is daardoor toen overleden. Dit was een lied van Angelique. Hé, hé, hé, wat een romantiek! <middels> Jou. Het regent dat het giet, maar het deert ons niet, omdat ik van je hou. We bibberen van de kou, druipend van het nat, maar het geeft niet dat, daar ik van je hou. Mijn hals en boord Zopt het in mijn schoenen Maar wij blijven anders door Ik loop gearnd met jou Het regent dat het giet Maar het eert ons niet Omdat ik van je hoor Het giet, maar het deert ons niet, omdat ik van je hou. We bibberen van de kou, druipen van het nat, maar het geeft niet dat. Met jou. Het regent dat het schiet, maar het deed ons niet. Omdat ik van je hoor. De liefde,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 Skineer en geen foto.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 Zo kijk so vrij, zo strol en dat jij Wat a dag, wat a dag, wat een dag, dacht Mechje, lief da, dacht, schat je, schat da.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 Normaal geen huis vol met rood. En jij, daar kun je op aan Daarom lieve kleine schat Als ik het voor het zeggen had Ik wil helemaal geen huis vol met rozen Maar ik wil een huisje met jou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 ik zet me in de piste neer. Maar ik krijg een rheumatiek van die ochtend, geen mystiek. Daar is niks, dat is niks voor mij. Zou ik als coureur niet slagen? Heeft u niet zo'n baantje vrij? Ik, de held van het circuit, pak heb mijn rijbewijs, dat is niks nee niks voor mij ik zou ook graag een playboy wezen vrouwen zwerven om me heen het ontbreekt me niet aan moed maar mevrouw vindt het niet goed Daar is niks nee niks voor mij maar ik word pas briljant als ik koffie plant maar geen mens die me wil want de vraag is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 Dat ik goed spelen kan. Je speelt het eerst een keer of twee en wacht daarna een tijd. Dan maalt het in je hoofd in het rond en je raakt het nooit meer kwijt. Probeer eens wat je eraan kunt doen, Het is zo moeilijk niet. Je zingt, je danst ontbijt en vrijt bij het Maar het heeft altijd een zwarte noot Sla ze om de beurt maar hangen Vind je niet dat ik goed speel?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 We're hey, hey. Als een echte advocaat Of bakjes op de broodjes Dat helpt je heus in draad Hij doet het niet, hij doet het niet Hij gaat er heus niet in Hij doet het niet, hij doet het niet Hij heeft vandaag geen zin U hoorde muziek van de Skymasters Met Hij doet het niet En daarvoor Ria Verda met het zwarte toetsenlied En tot zover ook deze uitzending Van Zandvoort uit Zandvoort Uiteraard bedankt eventjes even koordraaier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 Zo'n hele zure gele citroen De citroen liet de moed niet zakken Hij zei maar wij zijn van prima kwaliteit Ik zit voor dit mergens heb ik rotte plekken Ze dacht na en zei toen je hebt gelijk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 get boss